bij het uh, tweede uur van de toestand in Dans. Ik, uh, ik uh, uh, bied uh, direct uh, mijn excuses aan uh, voor de, de gemaakte grappen uh, net in het vorige uur met uh, de, het uh, geloof en de kerk. En, uh, het spijt me heel erg. Maar ik heb gewoon helemaal niks met de kerk. Het interesseert me ook geen ene fuck. Marcel Wijnstekers, wat gaan we in het tweede uur doen? Uh, onze zonde overdenken. Ja, dat heb ik net gedaan in de pauze. En toen kwam ik op deze plaat. Fantastische plaat. Ja. We gaan bellen met de Bart Skills van het Fold Love Summer Festival in Amsterdam onder meer. Sorry uh, toch... van het van het van het wat? Het Fold Loves Summer Festival. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik okay. bedoel, hij geeft ja, feestjes. Dat heet ja. Fold. En uh, één keer per jaar in de zomer. Fold Love Summer. Cool. En wat nog meer? En uh, ik heb ik heb wat nieuws, uh, waaronder uh, het huwelijk van Sven Veet. Ik bedoel, oh. DJs schijnen ook te trouwen. Heb jij er wat mee? Crosslits. Ja, om uh, tien voor de uh, kan je horen waar je dit, weer, dit weekend Arman van Helden, Dennis Ferrer en uh, Felix de Huisket uh, kan horen. Dennis Ferrer, dat is de held van Leon Brouwer. Klopt. Dat gaan we doen twee heeft uur. heeft een nieuwe plaat uit trouwens. Blijft nou eens van die microfoon Sorry, al. ja. Gaan we hem draaien ook? Wie? Die nieuwe plaat? Ja. Uh, Roffa, een uh, nieuw initiatief, uh, feestje in Ofcorso. Gaan we even bellen, Berry. Ja. Verder geven we kaarten weg uh, van dat feestje ook. En voor het uh, feestje van Dennis Ferrer in uh, Scheveningen. Eén en ongezelligheid I'm trying to figure out what we're fighting about You got me guessing again When I speak it's out you won't let me get it out You just ignore me again You accuse me of lying But I tell you the truth I wouldn't lie to my friend Boy, you got me guessing again. again try to call you each and every day and you say that ain't good enough door Marcel zaag door Marcel zaag door Marcel zaag door Ja, en dat is wel duidelijk dat Marcel Marcel eens even de radio uitzending overneemt nu. Marcel, ik moest van jou deze plaat opzetten en dat staat op Super Mayor Saves Save the World. Super Super Meijer. Ronald, die en... hey, klassieker. Nee, dus, die ken ik helemaal niet dit. Nee, maar dit we hebben iemand aan de een telefoon hangen nu, ja. en die heeft hij mee te maken? Ja, dat is een collaboratie uh, tussen uh, Michael Meijer en Super Pitcher. En uh, op Compact, het, het Duitse label, uit Keulen. En uh, zij hebben samen een plaat gemaakt die je nu hoort. Michael Meijer treedt op op het Volt Last Summer Festival. En wij hebben organisator, DJ en ja, economie student, dacht ik. Bart Skills nou, aan de telefoon. Weer. Hé, hey, hallo, Hallo, avond. goeiedag. Bart? Ja? Had ik het goed bij educatie of uh, zat ik mis? Ik heb communicatie en management gestudeerd inderdaad, op de Hogeschool van Amsterdam. Kijk, en dat pas jij nu toe op het, uh, ja, op je organisatieve vermogen. Ja, absoluut. Ja. Hé hey, uh, Bart, uh, jij ook druk met opbouw van terrein. Uh, jullie geven een uh, evenement op, het, op de NDSM-werf, uh, aan het water schijnt, in Amsterdam. Leg eens uit, hoe ziet uh, die locatie eruit? Um, NDSM-werft, het is een oude scheepswerf uh, aan het IJ van Amsterdam. Ja. Um, die scheepswerf is sinds uh, een tientallen jaren gesloten, maar er is nog wel een hele mooie oude scheepshelling aan het water. Uh, en op die helling gaan wij zondag een uh, kleinschalig festival organiseren met één podium. Uh, met de hele dag uh, super vette muziek. Ja, uh, want. Een, een, een, beetje, een beetje festival, heeft uh, vier, vijf, zes podia, jij hebt er gewoon bewust voor één podium gekozen. Ja klopt, Wij hebben, dat was de insteek van het Fold Love Summer evenement, zoals het evenement heet. Uh, we willen een, uh, samen een muzikale beleving hebben met de bezoeker, dus iedereen die op het festival is, die moet dezelfde muziek doen, waardoor je een goede eensgezindheid krijgt en je samen met het hele publiek de hele dag naar een hoogtepunt kan werken. Ja. En uh, dat hoogtepunt is, volgens jou, persoonlijk? Ik kijk bijvoorbeeld heel erg uit naar een optreden van Claro Intellecto uit Manchester. Mm -hmm. uh, dat wordt een testoptreden optreden in Nederland en uh, hij maakt een hele mooie dubbiet gestripte experimentele sound. Dat, dat zeg jij heel mooi. Ik kijk heel ik erg uit naar uh, Marco Corolla, dat is een uh, knallende DJ die super funky kan draaien en het publiek goed weet mee te, mee te krijgen. Ja. Verder uh, optredens van uh, Amsterdamse Minimal Health Polder, de Nomi Brothers uit Duitsland. Ja, Microfunk, ook uh, ons bekend uh, als 2001. Mm -hmm. En uh, ja, de, de, hoe, hoe is het met de kaartverkoop? Kunnen we nog kaarten krijgen? Ja, we zijn nog beschikbaar. Uh, ik merk nu de, uh, nu de weersvoorspelling zeer gunstig is van het wordt komend weekend. Mooi weer, dat de kaartverkoop echt als een uh, raket nog omhoog schiet. Mm -hmm. Maar we gaan sowieso kaarten aan de deur bewaren, waardoor de late beslissers uh, in het begin van de dag nog uh, naar binnen kunnen. Ja, want je bent apart. Een festival op zondag. Ja. Vandaar dat hij ook overdag is, van 11 uh, van tot 11. Ja, het is meer met het idee, dat je, hebt, je ziet het ook vaker in Duitsland, als feest als Love Family Park en uh, Green and Blue, daar, ja. uh, daar is feest op zondag uh, bijna een standaard geworden. En bij een uh, echte Volt Summer, uh, die is niet afgelopen uh, tot er een afterparty is geweest. En gaat hij ook nog komen? Ja, klopt. We hebben net als uh, vorig jaar hebben we weer een afterparty in de Paradiso. Yeah. De, paradi de Paradiso is ook onze vaste stek waar we normaal de Foldfeest organiseren. Dus uh, dit jaar gaan we daar nog even vrolijk door. Oké, okay, nou dan weten we wat we kunnen verwachten. Kaartje kost? Okay, voor het festival? Sorry, nog één keer. een kaartje kost? Uh, de kaarten kosten 22,50 in de voorverkoop en ja. aan de deur gaan ze 30 euro kosten. Oké, okay. weten we genoeg Bart. Dankjewel voor je toelichting. Doei. Groetjes. Ik vind het wel uh, te gekke muziek. Als dit een beetje de sound van Volt is, dan uh, ben ik er niet bij. Maar uh, dat komt dat ik iets anders moet doen. Maar dan raad ik je wel aan om te gaan. En uh, ook uh, redelijk goedkoop. En het is trouwens een heel mooi terrein. Ik ben er een paar keer geweest. Ik heb het wel eens gedraaid ook. Het is een gekke locatie. Dat hadden wij vroeger, ja, vroeger hadden wij natuurlijk alles in Rotterdam zelf. Maar tegenwoordig moet je het allemaal ergens anders halen. Um, ik ga hem wel even bruut afkappen, want deze plaat moet ik even aanzetten. Oh, ja, die kent iedereen natuurlijk. En daar hebben we dadelijk nog een itemtje van uh, over. Over dat er een uh, violist uh, meespeelt op deze plaat. Uh, maar hier kregen we net een uh, mailtje over. Op dans.reimond.nl. En iemand vroeg ons of dat we deze plaat even uh, zouden kunnen draaien. Zodat hij hem kan opnemen. Nou, dat kan. Dat doen we dan eventjes. Dus uh, let op, hè, hier komt hij dan. 1, 2, 3, 4. En dan praten wij er natuurlijk niet doorheen. Want dan, anders is het ook echt heel vervelend als je het moet opnemen. Dus dat doen we dan natuurlijk niet. We gaan er niet doorheen praten, want dan kun je hem opnemen. Dus laten we nu allemaal even onze mond houden. Is dat duidelijk? Ja? Oké. Okay. Oh, ik hoor trouwens net dat die, ook, die jongen ook op vol staat... die het gemaakt heeft. Dus, uh... Maar nu praat ik er doorheen. Maar zo, ik zou het niet doorheen praten. Dat zou ik niet doen. naam is uh, aanstand weekend te beluisteren op het uh, festival waar we het net over hadden. Mistyland. Dit is uh, Arman van Helden. Het is een plaat die massa wijnstekens helemaal niet leuk vindt. Ik zal hem even in de loop zetten. Als ik dit nu gewoon heel lang blijft doen, ga je hem zelf leuk vinden denk ik. Aanstand weekend dus bij Mistyland te beluisteren. Sunset Ja, ja, ja, ja, ja, het is een beautiful thing. I get the picture. Uh, ik zag van de week in, hoe heet dat, blad? Hoor je bijna niet hè? Hoor je dit radio? Nee. In de NL10 zag ik een uh, stukje staan over Roffa. Dus ik bel direct even met uh, Leon. Want Leon is daarvan, van, van alle dat soort bladen. En ik uh, vraag hem, uh, wat is Roffa? En hij zegt, uh, dan moet je Berry bellen, dat is die hele lange gast die altijd op dans staat. Barry, Berry? Berry. Ja. Berry. Hey man, hallo, welkom in, uh, in, uh, in de toestand in de dans op Radio Raymond. Uh, wat is, wat is Roffa? Roffa uh, is mijn merk. Het is een okay. Kledingmerk, een nieuw kledingmerk. En vanavond is de lancering in of zo. En naast, de, zeg maar, mijn kledingmerk, dus naast de lancering van mijn merk... is het ook een platform voor allerlei Rotterdamse initiatieven. Cool. Um, leg even uit. Ik zie uh, vrijdag 24 augustus. Dat is eigenlijk uh, morgen dus. Dat is morgen. Oké, okay. uh, dan uh, ga je dus een, een feestje houden. En ik zie een uh, uh, aantal disjokies. De Jermaine S, de Leroy Styles, de Roberto Fenes en Ruditschi. Uh, maar dat, is, uh, dat klinkt helemaal niet echt hip-hop. Ik denk dat niet hip. Nee, hip -hop. Niet... hip hop. Hip hop. Oh, hip hop. Ja, nee, hip hop. Maar dat, is, dat is inderdaad, dat is het house gedeelte, dat is in de grote zaal, ah. in, in de lounge. Ja? En die wordt ge gehost door Lifestyle, de boys van Lifestyle, en dat is hip hop. Waar, waar heb je zelf het meeste mee? Want als je, ik, ik zie een fotootje bij, bij, de, bij het stukje redactioneel staan en er, zitten, er staan ja, drie meisjes, eentje met een capuchonnetje op, en, en, eh, eh, zoals je wel eens wakker wil worden s ochtends, en dan um, Roffa erbij, alles erop en eraan, maar dat ziet er juist heel erg hip hiphop, cred uit, en dan, dan draai je weer de redelijk normale house dish maar in de foyer dus, daar, daar is dus eigenlijk jouw ding. In de foyer is hiphop, in de Grote Zaal is house. En, wa en waar, waar ben jij dan? Ik ben achter de schermen, want ik ben mijn uh, mode show aan het voorbereiden... mijn show die ik die ga geven in de Grote Zaal. En die is dus in de Grote Zaal? Ja. Hoe laat is dat? Mijn show is om half drie en daarvoor is nog een show van Shoppen Rotterdam. Cool. Le leg even uit, b je loopt op straat en uh, de, de hele wereld loopt in H&M uh, en de HEMA en enzovoort... en ineens zie je, ai dat is Roffa, hoezo zie ik dat dan? Dat zie jij. <laughs> Kijk, ik moet zeggen, ik ben net begonnen. Ik heb op dit moment twee items en waar je het vooral aan kan zien. Mijn ding is kleur. En ik heb een, um, ik ga morgen een capuchon sjaal lanceren, of in ieder geval die ga ik showen en tassen. En ja, dat komt nog veel meer aan. Mijn merk is ook vooral stadspromotie. Stad? Uh, je bent Rotterdam-promotie. Vandaar Rofa. Ja. Roffa. En zeg maar waarom ik voor Roffa heb gekozen is omdat ik geen modeacademie of ik dergelijks heb gedaan. Ik kom van de straat. Ja. Maar ik doe dus wel van alles met mode. Oké. Okay. Uh, wa waarom moeten mensen dit, dit niet missen? Ik geef je gewoon eventjes een, een, een, een aantal seconden ontzettend kostbare Radio Rijnmond tijd. Ja. Waarom moeten mensen morgen naar de ze komen om daar die, die items van Roffa te gaan kijken? Natuurlijk moeten ze komen omdat ze gewoon kunnen dansen. Ze kunnen op house of op dit losgaan. Uh, ik wil het feest de meerwaarde geven door dus meer te doen dan alleen muziek. Er zijn shows, er is een nachtwinkel, er is een casting. Er zijn live acts van de kitten. So dus alles bij elkaar zeg maar, is er van alles te doen. Plus dat alles wat er te doen is komt uit Rotterdam, is van Rotterdamse bodem. En ja, de slopen is promot uw stad als nooit tevoren. Wij mogen als Rotterdamers best wel trotser, of nog trotser zijn op onze stad. En dat laten zien. Oké, okay. nou uh, wij, wij gaan je volgen en wij, wij zijn benieuwd wat Roffa ons brengt. Precies houden we weer de gaten. Dankjewel hè. Promoot uw stad als nooit tevoren. Top, dankjewel. Veel succes morgen. Thank you. Alright. And I'm thinking, shit, what am I gonna do? This car slow, so they're 1.2. So I jumped out, while I still moving. Somewhere random in Chingford. Back then, yeah, I was a little Linford. But not ugly as Linford. Anyway, so I'm running. Heart is pumping fast. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> getting tired, they're catching my ass. <laughs> <laughs> <laughs> then I saw a back garden wall. I swear no lads about 20 foot tall. Jumped over, I thought all was cool. That's when I heard the helicopter. Oh, shit. So I remember sitting in this garden, right? And like, the helicopter's at like, the other side of the road. So I'm thinking, like, right, if I don't make a move now, I'm gonna get caught. So I thought, nah, you know what? I've got to make a move. So I remember making the move, like, trying to be quiet, jumping over the fences, made sure I turned off my phone. Then I saw this shed. So I started running towards the shed, praying the door was open. I got into the shed, and I remember thinking to myself, ah, oh, shit. It was later. It's like 7 a.m. in the morning. Daylight. People going to work. I just walked home. Oh yeah, I missed a bit. One of my mates were in the car. You know what happened to him, innit? <laughs> Ja, we hadden het er net al even over. We zitten in een nieuwe studio in het uh, mooie Radio Rijnmondpand. Wat we overigens over een week of twee uh, officieel gaan openen. En dan gaan we een paar ruiten eruit blazen hier. En ik heb nieuwe cd-spelers. Die ben ik ook heel blij mee. Daar kan ik namelijk ontzettend mee kloten. Klinkt als Maar goed, dat is iets heel anders. Um, maar we gingen net even opmeten. En deze studio, ik moet het bekennen, is niet kleiner dan de studio hiernaast. Alleen hij is anders ingedeeld. Het is dus optisch bedrog. De ik van dat ik ongelijk heb. Marcel jij bent altijd zo'n ontzettend op de hoogte zijn mannetje. Altijd gelijk ook. Toch? Kijken. kijken. Deze ga ik dicht doen. Zeg nog eens wat. Nee, nu ben je weg. En nu ben je weer. Marcel jij bent altijd zo'n mannetje die ontzettend op de hoogte is. Ik heb uh, weer gezocht naar het, uh, ja, het opmerkelijke dansnieuws. Laten we het daarop houden. Want ja. Ja, uh, de, de rest krijgt de, de vaste persberichtjes ja. van uh, DJ Flip draait in Club A. Die kennen we nu wel. Dus we gaan het anders doen. Uh, jij hebt voor mij nu een track van een violiste. Die gaat uh, opzetten en daar gaat het nieuws ook over. Van de week had ik een, uh, een interview met uh, producer Samim, die je uh, net hebt gehoord. Ja. Trek heet Iter. En op YouTube is er een meisje uit Amsterdam geweest. Haar naam is uh, Irene van der Top en die heeft haar eigen draaiend nummer gegeven met de viool. Hoort ie? En dat is heel vernuftig. Uh, Samim was zo uh, onder de indruk van uh, deze bewerking, en uh, van de, wat zij daarmee doet, dat, ze, dat hij haar heeft gevraagd om uh, aanstaande zondag uh, te laten komen optreden, samen met hem op de planken. Want, uh, dan gaat zij op de viool, neem ik aan. Dan gaat zij op de viool. Okay. En uh, hij heeft de beats. En dan uh, ja, geen uh, harmonica, maar een viool. Kan ook. Okay. Kan ook leuk. Cool. Nou, volgende plaat. Uh, dat was dan uh, het plaatje van david guetta ja moet ik wel... ja ja die heeft een uh, lucratieve klus gehad uh, microsoft belde hem zeg joh als jij nou eens die msn messenger voor onze remixen we vinden het origineel zo flauw Kling, en jij maakt klinkt als dit klinkt als dit ja die giet er een danssausje overheen en dan gaan wij kijken of... <middels> nou <middels> <middels> <middels> ik, ik, ik, ik laat hem heel even staan wil hem heel even staan even voor het juiste effect ja Tijd toch spontaan van MSN. En? Nu zijn ze nog aan het overleggen. Ja, ik heb, ik heb, oh, wat ik ervan vind is het volgende. Oké. Nu zijn ze nog aan het overleggen hoe ze het de te gaan betalen. Het aantal keer dat het beluisterd wordt. Of uh, gewoon in één keer, hup. Ik denk, dat, uh, ja. ik denk dat ze hem beter maar niet kunnen gebruiken. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. En, uh, ik, ben gewoon, ik moet het nieuws brengen. Ik mag ja. ook helemaal mijn nee, mede Ja, natuurlijk ja, wel. Jans wel, maar zo. Oh, gelukkig. Nou, dan heb ik iets nieuws. Uh, iets anders. Sven Veet, die gaat trouwen. Ja, dan zeg je, ja, er zijn wel meer mensen die gaan trouwen. Maar bij Sven Veet is dat ja, een vreemd verhaal. Die, die man is al vijf jaar samen met een Oostenrijkse. Maar het is echt de grootste schuin onder uh, onder de DJ's. Nou was ik vorig jaar uh, was ik in Boekarest. voor, uh, voor uh, werkgever Nieuwe Revu. Uh, om daar uh, de club zien te beschrijven. Ah, ah, en ah, daar draaide Sven Veet en die draaide. Wacht even, maar zo. Ik, uh, ik, ik wil het verhaal vertellen ja, van nee, Sven Veet. Maar, wacht dat. Ja, ja het, uh, nou, ik weet je, ik ga. Nee. Vertel het verhaal van Sven. Kom maar, gooi je dit, maar is, dit is wat nergens anders staat. Hey, wacht, ik zie Eeuw even die man van het. Hoe van heet het, die? David? Quetta. Ja, nee, ik heb hem. Ja. <lacht> Oké, okay, nou de volgende uh, die aan de schoonpaal gaat, dat is Sven. Uh, want uh, nou ja, nogmaals, hij gaat trouwen uh, vijf jaar samen met Oostenrijkse, maar ja, wat hij onder zo'n commitment, uh, wat, wat die, ja, hoe hij daarmee omgaat, dat uh, is niet helemaal uh, volgens de regels, denk ik. Ik was in, uh, in Roemenië in Boekarest en daar draaide hij, maar hij draaide echt van die hele lange platen van 10, 12 minuten en uh, ja, je, je kijkt naar zo'n dj en uh, het is toch ook een soort artiest die daar uh, beweging staat te maken, dansjes, nou ja Sven weet, uh, die kan dat wel, maar die was telkens weg en dan was hij er weer even, hoppa, mix je erin, nieuwe plaat van 10 minuten en hij was weer weg, dus ik denk van ja, dan ga je toch kijken. Nou, dus ik naar de dj Boet en ik kijk daar achter en wat zie ik tot mijn grote verbazing dat Sven Weet zich had ontfermd over een van deze oostblokdanseresjes... die daar op het echt podium zo, stond te dansen. Echt zo erg? <laughs> um, ja, uh, ik heb hem niet aangetikt. Ik denk, laat die man uh, rustig uh, gaan en zijn volgende te mixen. En ik moet zeggen, en dat is eerlijk, je hoort het niet aan zijn set. Dat vind ik knap. Je hoorde het niet, het was gewoon een goede optreden en mensen gingen helemaal los. Het is nou, heel gek, want als jij draait namelijk, ja. dan, hoor je, dan hoor je alles. Ja, <lacht> ik kan ook helemaal niks, ik kan me niks permitteren tijdens het draaien. Jij denkt heel de hele tijd aan die meisjes die voor jou staan, om die back te... Jij valt hier door de mand. Daarom is Sven Veet ook 42, nou ja, of 20 bezig en ik kom met kijken, oké? Okay? Ja. Komt wel, komt wel. <lacht> maar goed, uh, iets anders in Rotterdam is op 1 september zaterdag is de, de Club Cruise. En wat is dat? Dan ga je in een, in een limo, ga je van club naar club naar club. En voor 15 euro brengen ze jou gratis en voor niks uh, zetten ze je voor de deur af. En uh, nu is op de, op de website van uh, clubcruise.nl uh, de line-up bekendgemaakt. En, uh, nou, alle clubs de drie erbij. belangrijkste namen. We het Rotterdams. Steven P., ons allemaal bekend. Ha. Joachim. En nu ga ik even naar uh, Club Hollywood, DJ Patrick. Oké. Okay. Okay? En het uh, laatste stukje gaat over balkenenden. En als ik aan balkenenden denk, dan denk Eén ik altijd aan skateboarden. Aan een skateboard. Oh, ik denk heel erg anders aan. Ik denk altijd aan. Nee, ik ga het niet zeggen ook. Nee. Maar goed, die man uh, die wil toch meegaan is hip. En uh, die zag Verrie Corsten. Weet je wat ik zeg? Het wel. Als ik als je, ja. Die, die racetrack die ja. wij ook hebben gedraaid. En ja. dan vond hij zo'n fantastische plaat dat hij nou, ferry, nou dat ik hem wegduwde zeg maar en toen ging hij ineens zelf allemaal plaatjes mixen en opzetten. Nou die hebben dat heel de middag gedaan en uh, het schijnt dat uh, Balkenende zich nu ook uh, richt Tweede carrière als DJ. Ik heb een hele goede tip voor de luisteraars van Radio Rijnmond. Dus dat is volgt. Stel je hebt een keer seks. Nou, dat kan zomaar gebeuren. En je denkt van, oh, <lacht> ik, ik dreig klaar te komen. Denk je aan balkalende, dan ben je er gelijk vanaf. Eén balkalende. De volgende plaat, dankjewel Marcel. Uh, die hoorde op de achtergrond al in een ontzettend irritant loopje staan. Ron Stuts. Ja. Yep. Dit is jouw tip van de week. Ja, klopt. Dan dus uh, uh, Nou ja, ik heb de, deze plaat afgelopen weekend gedraaid. En, uh, en die dan voor ontplofte gewoon. Dus, uh, Ik zeg, uh, laat me horen. I wanna take you there. Ja, en dan moet ik gelijk even doorschakelen naar Ted Langenberg. Ted Langenberg. Harder. Harder. Harder. Ja, ik sta als de Pallegroek staat bij oh. een van de Italiaans mooie merk, je ja. beginnen met een M. Nee, daar hebben we het net over gehad. We en hebben, we hebben iemand gebeld van. Ja, we hebben iemand gebeld en van uh, Rotterdam hier Gezelligheid van. van M. Ja, ja, ja, ja. Jij bent bij het Martini Terrazza. Ja, en ik hoor heel veel um, feedback. Feedback. Dus in, zit iets in jouw knoppen nu, wel. Oh, mij. ja, nee, dat, daar kan ik geen zak aan doen. Maar er komt iemand hier uh, heel snel heen rennen en die, die gaat het oplossen. Maar uh, vertel, hoe, hoe is het daar? Want iemand had wel een telefoon die zei dat het eigenlijk hartstikke leuk was. Hallo? Uh, Ted? Ja? Ted hoort mij nu niet meer, denk ik. Hallo? Er uh, wordt heel stuk gedraaid aan knopjes en zo. En, hallo, Ted? Ted? Ja, ja. Ted hoort ons niet. Nee. Uh, jawel, zegt iemand anders <laughs> naast mij. Nee, jawel, je hoort me wel. Ted, hallo? Hallo, ja, ik versta jullie heel slecht. Oh, je vertelt me heel slecht. We als in uh, Groenland zitten. Groenland? Nee, we zijn in Rotterdam. Maar het is tot uh, Mulepier, zitten jullie toch ergens? Ja, ja, ja, dat klopt. We, uh, hoor je ons nu beter? Want is dat, staat hier staat iemand ontzettend aan knoppen te draaien naast mij. Nee, we gaan. Uh, het enige wat ik kan zeggen is dat alle terrassen hier vol zitten. Ik zie een aantal Amsterdammers, maar die doen niet mee. Uh, ik <laughs> zie Solo vol, ik zie Level vol. En ik zie uh, het Martini-eiland helemaal vol. En dus is, het is nog hoopvol in Rotterdam. Is het leuk? Is het leuk? Nou, het is in zoverre leuk dat ik uh, ook al te veel uh, modellen zie in iets te uh, strakke jurken. Dat is dat altijd kuiten. leuk. En iedereen is zo lazer zoals we weten kan, want uh, het is gratis. Oh. Uh, dus de neusen staan allemaal één kant op. Ted, wij komen eraan. Ja, je moet even komen kijken. Ja. Er zijn nog wat lekkere hapjes met wat uh, tomaten ingesmeren knoflookdingen en zo. Wij zijn over uh, 15 minuten bij jou. Uh, Oké, okay. kom even checken. Heel Rotterdam, kom naar de Pannenkoekstraat. Het is hier gezellig. Tot zo. Hey, Hoi, We hebben, we hebben toch wel de, de studio echt ontmaagd, vrees ik. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik eh, voel me hier wel thuis, nu. zou ik binnenkort wel ontslagen worden. Dat is meestal een beetje het geval. Als ik het ergens aan mijn zin heb, word ik er meestal uh, naast gezet. Maar dat, oh, dat kan niet, want we mogen nog in ieder geval twee weken sowieso blijven. Want we gaan hier de, de tent openen binnenkort. En... Uh, ik ben wel gezeteld inmiddels, want in het begin was het een beetje gek. Het is een, uh, nog steeds een gele studio, we hebben wel de knopjes kunnen ontdekken waarmee we het, uh, het licht uh, kunnen dimmen. Dus dat is wel heel fijn. Uh, tegenover mij zie ik uh, Ron Stuts en uh, Leon Brouwer. Dit keer uh, beide leuk afgekleed in een bruin ensemble. Uh, ja, dat spreken we echt niet af, oh, vorige week waren we allebei in het groen en ja. het bruin. Maar het staat jullie wel goed. Ja. Uh, we gaan uh, de party agenda doen jongens. Waar moeten mensen naartoe en, en uh, vooral ook uh, waarom? Uh, ja, je, je zou vanavond kunnen uh, gaan kijken in Bar P, want daar draaien de jongens van uh, Diephuis. Oh wacht, ik, oh, Diephuis zeg jij? Hallo, ja. Diephuis? Hallo, Hey, hallo? Ronald Molendijk hier. In de show ben je van de Toestand in de Dans. Maarten, als het goed is, uh, ben jij aan het draaien in Bar P. Ja, klopt. Ho hoe is het daar? Uh, ja, leuk. Ja, dat... Dus, uh, dus uh, buiten is drukker dan binnen, maar... Buiten drukken dan binnen, dan doe je het niet goed. Ja, nee, ja, dat komt door het weer, hè. Oh, ja. Ah, ah. uh, en... Ja, We zetten, we zetten een tandje harder, dan uh, komt het goed. Ma Maarten, even een vraagje. Waar draaien draai jullie uh, dit weekend eigenlijk? Uh, we draaien dit weekend zaterdagavond... ...in de Tania Lounge. Ja. Uh, ik, dat heet Lux. Ja. En zondag draaien wij in uh, Neithaam. Wat is Diephuis, uh, Maarten? Uh, diephuis, ja... Diephuis brengt uh, echte diephuis, een echte soulful house uh, naar Rotterdam. Ja. Uh, ja, we noemen het zelf eigenlijk ook wel okay. <laughs> Danceable R&B. Oké, okay, sorry? Ja. Okay. Danceable R&B. Oké, Danceable R&B, ja. Ja, ik heb het. Oké, okay. want uh, noemen ze een, een plaat die er dit weekend zeker op gaat bij jullie? Uh, nou een plaat die zeker opgaat is uh, de Stevie Wonder remix van uh, DJ Spina, van, uh, ik weet het nummer ook weer. Uh, weet je die, die Stevie Wonder plaat ook weer. Quentin Harris. Nee, nou, nee, nee, nee. ja, ah, Harris ook zeker, Je komt ook zeker bij, uh, Louis Vega, uh, Tony Humphrey. Jullie draaien uh, zo te horen vet soulvolle housetracks. Ja. En, onder andere. Uh, er is nu een feestje op de Pannenkoekstraat, daar staan nog een paar honderd mensen en die gaan we nu allemaal naar jullie sturen. Dus, uh, ja, dat moet je zeker doen. Nu gaan we met z'n allen naar Bar P. je hey, dankjewel en veel plezier vanavond. Oké, okay, dankjewel. Yo, oi, oi. Hoi, hoi, ja, en, en als je nog straks klaar bent in Bar P, zou ik zeggen, ga even verder in uh, Off Club 5 of de uh, Hollywood Musical, want daar draait onder andere Gregor Salto, Patrick Rowe en DJ Dyna. Dan uh, vrijdag kun je naar uh, Roffa, waar we net uh, oh, ja, kort, uh, van de modeshow. Daar mogen we ook wat kaarten voor weggeven. Uh, stuur een mailtje naar dans.rijmond.nl als je uh, gratis naar Roffa wilt in of Corso. Daar draaien onder andere Jermaine S en Leroy Styles en uh, Hip Hop in de Lounge. Op vrijdag kun je ook nog naar de Hollywood Music Hall, want daar draait Erik I, Dyna, Patrick en Ro. Dus niet Roog, maar Ro, R-O-H. Kleine broertje. En uh, Streetly Techno is in de waterfront. Rinzen, uh, BRZ, Sony, uh, Tox en Versus Dissolvement. Ja, en dit weekend kan je op zaterdag ook naar de Hollywood Musical. Want daar is het uh, verjaardagsfeestje van Patrick. En die heeft een enorme rit met de DJ's uitgenodigd. Uh, Sidney Samson, Chucky, Valerio, Chris Rox, Bakkie Bekovic, Jermaine S... Uh, Hardwell en ja, ik geloof dat er nog een stuk of uh, 50 DJ's komen. Dus het wordt erg uh, gezellig daar in, uh, in de HM. Let's go. Uh, Parkzicht ook erg heel uh, leuk uh, dit weekend. Uh, 1992 is for you. Uh, avond vol met uh, classics. Uh, Talia langs, daar kan je terecht uh, voor Deluxe. Met uh, Leroy Style, Sunnery James en Ryan uh, Ja Zoek je het meer in de Het Candy Style, dan zou ik zeggen, kijk eens in Club V. Want daar kan je terecht op de sound van Chris Bailey en DJ Dennis. En ben je dan nog niet uitgefeest, dan uh, kun je zondag naar uh, Factor 10 in uh, strandclub Wij in Scheveningen. Want daar draait Dennis Ferrer. Jouw held. Mijn held, inderdaad. En die uh, gaat optreden met Tracy Kay, Die het nummer The Cure and the Cause uh, heeft gezongen, ingezongen. En is Ach, ook ik, in ik Scheveningen. Zeg net, ik zeg net jouw held, wacht even, die, die ga ik gewoon even opzetten voor jou. Dat is misschien wel fijn dan... Zijn nieuwe plaat, ja. Die draai ik gewoon even voor jou dan, voor de laatste vier, Dank vijf minuutjes. Al. Dan is er ook nog een, een heel andere stijl feestje in Scheveningen. Dat heet bij, af met locatie Sap Beach ook op zondag. Dat draait Chucky en Real El Canario. En dat was de agenda. <tijd> <tijd> <tijd> Dit is zo leuk. Ik kijk even naar de techniek aan de overkant, maar kunnen we ook webcamera's installeren in deze studio? Ik, de, de, de luisteraars van Rijmond missen namelijk echt iets... als ze die twee gezichten van die mensen tegenover mij niet zien... tijdens het presenteren van de, de, de dansagenda. Die, die hebben een soort van, ik krijg een beetje het gevoel van... Uh, Veronica, komt naar je toe deze zomer, zomer, zomer. We geven ook nog kaarten weg voor uh, Stratclub wij Twee ja. keer twee uh, kaarten voor het uh, feestje met Dennis Ferrer aanstaande zondag. Vier kaarten dus. Vier kaarten inderdaad. Ja. Dans.rijmond.nl als je daar gratis naartoe wilt. Oké, okay, en dan moeten ze als vraag beantwoorden de kleur van jouw haar. Ja, is goed. Maar ja. ja, die webcam, ja. Ik ben wel voor een webcam. Ik ben helemaal gesetteld. Ik vind het een fijne studio. Het is alleen bloed en bloed heet die zo. maar het kan ook komen door de ontzettende hoeveelheid... sloten, rosé en vodka die erin doorheen gaan. De enige namelijk die Strayon heeft getrokken is Ron Stuts. <laughs> die drinkt ook niet. Maar goed, uh, we zijn uh, volgende week uh, terug. Uh, IJs en wederdienende heet dat dan. Marcel, dankjewel. Ik, ik ga iets ik... Alsjeblieft. Dankjewel Marcel. Ik vond het heel fijn. Volgende week Joost van Bellen. Echt waar? Ja. Ron ja. Stutter, dankjewel. Ja, die plaat van Little Biss was wel, wel erg fijn eh, trouwens. Die, die, die ik net rijde. Ja, die police plaat. Ja. ja okay. Erg uh, dik. Oké. Okay. Ja. Leon, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik vond het echt fijn dat je er was, Leon. En mag ik volgende week weer komen? Ja. En dan wil ik graag uh, een gadget hebben waar ik zelf ook eens een keer iets aan heb. Ga ik regelen. Dankjewel. Tot volgende week allemaal. Dankjewel.